De bonden gaven in een hoorzitting in de Tweede Kamer hun visie op de plannen van minister Hillen. Die wil 1 miljard euro bezuinigen. Van de 69.000 banen bij Defensie komen er 12.000 te vervallen. De regering moet ruimhartiger zijn bij het maken van een uitzondering op de inburgeringsplicht, vindt de nationale ombudsman. In schrijnende gevallen is het mogelijk om af te wijken van de plicht om eerst een cursus te volgen in het land van herkomst. Ombudsman Brenningmeijer vindt het verbazingwekkend dat er sinds de invoering van de inburgeringseis vijf jaar geleden maar één keer een uitzondering is gemaakt. Dat gebeurde vorige week bij een analfabete zieke vrouw uit Pakistan die zich bij haar man en acht kinderen in Nederland wilde voegen.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 Dit is Radio 1. Twee dingen. op de jo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Ik heb twee dingen spelen. Max. Twee dingen. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Een hele avond en welkom bij Twee Dingen op deze maandag. Vandaag is mijn gast Egbert Schuurman. Goedenavond, meneer Schuurman. Goedenavond. Ik ga even eerst uh, met de mededeling beginnen dat u 74 jaar bent. Dat mag ik toch wel zeggen? Ja, nog niet helemaal, maar over een paar maanden. Over een paar <laughs> maanden. Oké, okay, maar u heeft een grijs kapsel. Ik ja. bedoel, dat, uh, dat uh, verraadt misschien toch wel een beetje uw leeftijd. Ja. U bent uh, ingenieur en uh, filosoof... Uh, u geeft uh, colleges aan universiteiten in binnen- en buitenland. Maar u zit hier vooral omdat u al 28 jaar senator in de Eerste Kamer bent. Ja. Eerst voor de RPF en later voor de ChristenUnie. En vandaag is er natuurlijk een nieuwe Eerste Kamer uh, gekozen. Dat zal niemand zijn ontgaan. En u neemt over twee weken of volgende nee, week volgende afscheid? Week, volgende week 31 mei. Ja, en Is dat iets waar u een beetje tegenop ziet? Nee hoor, nee hoor. Nee, dat zie ik niet tegenop is wel overwogen. Het, het is wel spijtig, want ik ben zeer betrokken bij de politiek. Maar het is wel de beste beslissing. Ja, maar u, u zegt dat heel definitief, hè? Ja hoor, ja, ja. U heeft er niet over getwijfeld om een nee, mee te stoppen? Nee nee, nee, nee, nee, echt. Ik heb een hele goede opvolger en na zoveel jaren... Uh, de tijd om de fakkel over te dragen. Ja, nou laten we eens dus even over die uitslag hebben van ja. vandaag. Hè? Want uh, ja, je kunt het op een heleboel verschillende manieren uitleggen. Ja. Dat hebben we heel veel politici vandaag ook al horen doen. Maar ik ben wel benieuwd wat uh, Egbert Schuurman na 28 jaar ervaring in de Senaat hiervan vindt. Dus geen meerderheid voor de coalitie. Ja, en 12 partijen in de Eerste Kamer. En de grootste partij maar 16 zetels. Enorme verbrokkeling van het. Uh, politieke veld in Nederland. Dat, uh, dat is eigenlijk de laatste jaren niet voorkomen. Zo heb ik het nooit meegemaakt in de Eerste Kamer. Dus er is vandaag geschiedenis geschreven? Ja, inderdaad. En, uh, eigenlijk wordt er voortdurend geschiedenis geschreven. En dan bedoel ik dat er opmerkelijke dingen gebeuren. We hebben nooit een minderheidskabinet gehad. En zeker geen minderheidskabinet met een gedoogpartner. die door het kabinet in alle opzichten... tot en met zijn uh, verzet tegen het kabinet gedoogd moet worden. Dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Dus het is allemaal nieuw. Ja, maar nu eigenlijk ook een soort gedoogconstructie, zou je kunnen zeggen... of een minderheidskabinet uh, uh, in de Eerste Kamer. Ja, inderdaad, ze hebben een minderheid, ja. En wat zegt dat? Nou, dat is uh, voor, uh, voor het kabinet niet zo goed. Ik denk ook dat het voor het land slecht is... maar de Eerste Kamer zal worden uitgenodigd om zich politieker op te stellen. En dat is ook voor de Eerste Kamer slecht. Ja, waarom is dat slecht? Nou, de Eerste Kamer die, uh, moet de politiek... alledaagse politiek aan de Tweede Kamer overlaten. De Eerste Kamer moet niets anders doen dan de kwaliteit van wetten die in de Tweede Kamer zijn aangenomen te bewaken. Kijken of dat is strijd bij de grondwet, internationale verdragen... of het rechtvaardig is, of het te betalen is... hoe het zit in relatie tot Europa, zulke zaken. Ja, en dat gaat nu anders, zegt u? Nou ja, we hebben dat vandaag al gezien, het is volop politiek... en we hebben het in de afgelopen tijd gezien... De, de, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer deden druk mee... met de verkiezing van de Provinciale Staten, met het oog op de samenstelling van de Eerste Kamer. Het, is, het was in en al politiek. Ja, en dat gaat u aan uw hart, begrijp ik. Ja, ik denk dat dat niet goed is voor de Nederlandse democratie. Wij hebben een uh, senaat nodig... die uh, weg van de alledaagse politiek de wetten heroverweegt. Ja. En, en nou, nou kreeg ik net voordat u hier ging zitten... een, een briefje mijn hand gedouwd van u. Een soort ja. persbericht. Ja. Waarin boven staat SGP. En daar staat als eerste zin... Egbert Schuurman, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer... is diep geschokt door het stemgedrag van de SGP. Waarom bent u geschokt door de ja, SGP? Dat is, dat is voor mij vandaag eigenlijk een dieptepunt. Ik heb 28 jaar in goed vertrouwen met ze samengewerkt. En uh, vanmiddag bleek bij de verkiezingen dat ze in plaats van de reststemmen... te gebruiken voor de derde zetel van de ChristenUnie... dat ze de VVD, de liberale partij, hebben gestemd. En dat, ja, ik begrijp het nog steeds niet... dat zullen ze toch wel moeten uitleggen aan hun achterban. En ze weten dat ik altijd, zowel in, in, in, naar hun achterban als naar onze achterban... gezegd heb dat ik een voorstander was van voor samenwerking. En die samenwerking hebben ze vandaag wel drastisch verbroken. Ja, voelt u zich in de steek gelaten? Nou, ik vind, het, ik vind het zeer, zeer verdrietig, ja. Ja, bent boos, hè? Ah, oh, ja, boos, dat valt ook wel weer mee. Je, je, je moet in de politiek het ook wel weer kunnen relativeren. Maar, dat is ook een punt wat tot nu toe in de media niet aan de orde is geweest. De laatste tijd moet je wel zeggen dat de, dat de SGP ook politiek inhoudelijk zich meer vervreemde van de, van de ChristenUnie. U groeide ja. toch al uit elkaar? Nou, je zag namelijk dat ze zich... Vroeger waren ze ook behoorlijk liberaal. Kijk, in Christelijke Ring zeggen wij dan... Uh, uh, de verdeling tussen natuur en, uh, en genade was, uh, was groot. Dat bedoelden we mee. Christelijke geloofredes reserveerde je voor de zondag en voor de economie en voor de politiek. Uh uh, voor zover het niet met de kerk en de kerkdienst te maken had... Dan, uh, dan liet je dat maar een beetje op zijn beloop en was je liberaal. En dat wilde de ChristenUnie beslist niet. En de SGP heeft ook de laatste jaren een behoorlijke koerscorrectie meegemaakt. Want je ziet dat ze nu weer uh, terugvallen naar dat uh, oude liberalisme... wat ze eigenlijk altijd hebben omhelst vroeger. Ja, en daarom is het niet zo vreemd dat ze misschien toch de VVD hebben gekozen vandaag. Ja, maar dat betreur ik natuurlijk ook. Ik betreur dus dat ze een andere politiek inhoudelijke koers varen... Maar ook dat ze dat met ons breken, ja. dat, dat, dat, dat schokt mij wel. Want ik heb het vertrouwen aan hen 28 jaar gegeven. Ja, en dan opeens is dat weg. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Het vertrouwen is diep geschokt. Ja. Ja. Het, het, het wordt anders in de Eerste Kamer, zegt u. Vooral door die uh, uh, verbrokkeling. U zegt dat het, het is historisch, want dat hebben we nog nooit zo meegemaakt. Het zal een politieker orgaan worden en dat is niet goed voor de democratie. Uh, zo hebben we het eigenlijk niet uh, gewild. Uh, voor u is er dan één heel positief punt, want u gaat weg. Ik ga weg. U heeft er niks meer mee te maken straks? Nee hoor, ik heb straks niks meer te zeggen. En deze week heb ik nog wat interviews en dan is het ook afgelopen. Ja, want 28 jaar, meneer Schuurman. Waarom zit een mens 28 jaar in de Eerste Kamer? Nou, misschien wel om de ervaring op te doen... Uh, hoe groot de verschillen in een cultuur kunnen zijn in 28 jaar. Daar sta je versteld van. Als ik terugdenk, dat was de tijd van uh, de Sovjet-Unie... de tijd van de apartheid, de modernisering van kruiswapens... De huidige generatie weet daar helemaal niets en dan ook niets van. Maar dat waren toen de, de, de, de hot items in de politiek. En dat was ook de tijd dat we nog alles deden met de typemachine. En vele schreven alleen maar met de hand. Alle, de computer was er nog niet. Dus de werkomgeving verschillende, de politieke thema's verschillend. En, een heel groot verschil, in die 28 jaar zijn alle problemen wereldproblemen geworden. Ja, hoe bedoelt u dat? Nou, omdat je, het was overzichtelijk. Uh, in uh, 28 jaar geleden. Op het ogenblik is het zo dat uh, wij hebben een, een uh, klimaatprobleem: een energieprobleem, een milieuprobleem, een, een voedselprobleem, een waterprobleem, een financieel-economisch probleem. En dat is niet alleen Nederland, dat is niet alleen Europa... maar dat is heel de wereld. Ja, maar is het niet omdat we het nu gewoon allemaal zien? Omdat er inderdaad die computer is en internet... Nee. en je weet het gewoon al heel snel ja, ja, maar, allemaal. Ja, maar de, de, de cultuur is een wereldcultuur geworden in die 28 jaar. Ik heb meegemaakt dat de eerste wereldconferenties... de eerste werd in 1972, geloof ik, gehouden. En nu wordt het aan de lopende band gehouden. Ja. En de jonge generatie is daar aan gewend geraakt. Die, die realiseert zich niet dat het nog maar heel kort zo is. Het ja. gaat razendsnel. Hier spreekt echt een 73-jarige man, hè? Ja, ja, ja nou, <laughs> dat is het. Ja. Goed, maar dat geeft helemaal niks, want nee. dat is ook heel interessant... en daarom nee. hebben we u uitgenodigd. Want u zat dus in die Eerste Kamer voor de eerste keer in 1983. Het was het eerste kabinet uh, Lubbers. Neemt u ons eens mee naar die, naar die uh, Eerste Kamer van toen. Hoe, hoe zag zo'n ochtend eruit? Nou, ik vond dat uh, toen ik de eerste keer binnenkwam... vond ik het fantastisch dat de fractievoorzitter van het CDA... meteen op mij afkwam en mij uh, begroette heel vriendelijk... en vervolgens mij voorstelde aan zijn collega's... En de moeite nam om mij het hele kamergebouw even te laten zien. En toen kwam ik daar in de koffiekamer aan de tafel te zitten... en er werd koffie met cognac gedronken. Met cognac? Ja, ik zie het nooit Hoe meer. laat was het dan? Het was morgens half elf. <laughs> Echt waar? Ja. ja. Of... En, en, en waren daar vooral heren? In Amerika, ja, het waren hè? vooral heren. De, het aantal dames was toen een vijfde en nu is zo ongeveer de helft. Ja. En, en die vrouwen dronken ook cognac? Nee, die heb ik nooit cognac zien drinken. Nee. Nee. En wat dacht u toen? Het was ook de tijd dat de sigaren gerookt werden. Want uh, je had een bepaald kastje met allemaal hokjes waar je sigaren in kon leggen als je naar de plenaire zaal ging. Ja, die werd toen ook nog gebruikt. Nu wordt die nooit meer gebruikt. Er wordt geen cognac meer gedronken en er wordt niet meer gerookt. Nee, en en uh, rookte u ook in die tijd? In die tijd rookte ik wel, maar ik geloof nooit dat ik dat zoveel in de Kamer deed. Nee, u u heeft niet. niet gebruik gemaakt van dat kastje? Nee, nee, heb ik nooit gedaan. Nee, ik, hoor, ik hoorde maar, uh, uw collega Werner van het CDA, fractievoorzitter die afscheid neemt ook, hoorde ik vanmiddag zeggen op Radio 1, ik deelde mijn sigarenkastje met Hans Wiegel. Ja, dat zal wel. Ik denk dat Hans Wiegel de laatste was die uh, een sigaar in, in het kastje heeft gelegd. Als er nu nog een peukje ligt, dan is die van Hans Wiegel. Ja. U heeft DNA-onderzoek gedaan. Of wat, ja, nou ja, we zouden het kunnen doen. Nee, maar maar wat, wat zegt dat eigenlijk over de tijd? Want het is een prachtige anekdote. Nou, het, het is dat de tijd enorm versnelt. De dingen gaan veel sneller dan toen. Mee door de sociale media... Iets wat bijvoorbeeld in de, wat we de nu de Arabische Lente noemen, dat zou om... Maar vorig jaar wisten we het nog niet dat zoiets zou gebeuren. En dat de ene nieuwe ontwikkeling na de andere overvalt ons. Maar dat niet alleen, ook het ene probleem na het andere. Ja. Daar worden we mee geconfronteerd. Maar toch even terug naar die Eerste Kamer. Ik bedoel, die sigaren en dat cognac en die hele sfeer. Ik bedoel, wat zegt dat over hoe de toen politiek werd bedreven? Nou, je was, je was, ik, ik heb wel eens gezegd, het was één grote sociëteit. Als de vergadering afgelopen was en iedereen bleef tot het eind... en zat ook in de plenaire zaal, dat is nu tegenwoordig ook niet meer zo. Iedereen heeft het veel te druk om daar te zitten. Als hij daar niks te zeggen heeft, dan is hij er niet, bij wijze van spreken. Eh, maar als de vergadering afgelopen werd, was... als het half elf was of als het één uur was... iedereen bleef nog een uur om na te praten. Dat was een sociëteit. En dat ja. gebeurt nu niet meer? Nee nee, nee, nee, nee. De Eerste Kamer is, net als onze maatschappij... door en door geïndividualiseerd. We vliegen aan en we vliegen weg op eigen, op eigen tijd. Ja. En, en wat, wat, wat vindt u daarvan? Nou ja, wat ik daarvan vind, dat, moet je, dat is een gegeven, daar kun je, kun je niks aan veranderen. En ik doe er zelf ook op dezelfde wijze aan mee. Dus dat, uh, zo is dat de cultuur verandert. Wat ik wel, uh, wat de problemen van onze tijd vind ik heel ernstig. En daar moet wel een gezamenlijke bezinning op plaatsvinden. Ja, dus misschien wat langer blijven zitten en dan toch nog even napraten. Zou in deze tijd toch ook niet zo slecht zijn? Oh nee, nee, nee, nee maar ik, ik, ik ben ook niet van plan om over die onderwerpen als filosoof mijn mond te houden. Maar over de politiek uh, zwijg ik na deze week. Wel omdat ik mijn opvolger natuurlijk ook niet voor de voeten wil lopen. Het zal heel moeilijk zijn misschien, om uw mond te houden over de politiek. Ja, maar dan zal ik het toch meer doen in de zin van, uh, van een algemene schets. in plaats van uh, dat ik partijpolitieke gezichtspunten zal kiezen. Had u eigenlijk uh, voorbeelden in de Eerste Kamer toen u er in 1983 begon? Nee, ik zat, uh, ik zat daar als leenling voor de, voor de RPF. En dat was allemaal wel even wennen. In 18 commissies werd je gebombardeerd. En sommige commissies, er werden op één ogenblik vier commissievergaderingen gehouden. Je kon maar op één zijn, dus je moest kiezen. Wat ik altijd zeer gewaardeerd heb van iedereen... dat ze je vol op de ruimte gaven. Dat, dat vind ik een van de sterkste de punten van de Nederlandse democratie... dat er ruimte is voor minderheden... wat overigens vandaag onder druk komt te staan. Ja, als ik, als ik, als ik kijk naar wat Wilders zegt... ten aanzien van een bepaalde bevolkingsgroep... dan zeg ik, ja, waarom, waarom zou je die minderheid toch zo onder druk zetten? En voordat je het weet, dan zeg ik dan als christen... zijn wij aan de beurt en worden we onder druk gezet... De democratie is het sterkst als minderheidsgroeperingen een ruime plaats hebben. En ik heb als vertegenwoordiger van een minderheidsgroepering nooit klagen gehad over de ruimte in de Eerste Kamer. Ja, maar... En ik hoop dat dat zo blijft. Ja, want, want u zegt van. Uh, straks zijn wij aan de beurt. U bedoelt wij als christenen? Als je, als je wilders nu hoort over de islam. dan kunnen wij de volgende zijn. Bent u daar bang voor? Ja, nou weet u, ik maak er daar wel een beetje zorgen over. Als je dat vandaag ziet, bijvoorbeeld hoe gesproken wordt over de SGP door de oppositiepartijen, dan denk ik... ja, straks zitten die oppositiepartijen in de regering... En dan zullen ze vragen maken wat ze vandaag zeggen ten opzichte van de SGP. En daar ben ik tegen. Alhoewel ik het zeer betreur wat de SGP doet. Maar ik zal ze altijd blijven steunen in hun minderheidspositie. Ja. Laten we nog heel even kijken. Want u heeft natuurlijk honderden interviews gegeven in die 28 ja. jaar. Ja. Of niet? Zijn ja, heel ja, ja, veel. Heel veel, ja. Heel veel. <laughs> niet allemaal van een half uur. Dus dat ja. valt dan weer mee. Hier ja. bij twee dingen. Ja. Maar laten we heel even luisteren naar uw optreden in de media in die 28 jaar. Ja. De Deze... heer zo waanlijk helpen mij God almachtig. Ja, hier gebeurt het allemaal. Ja. Hier hebben we het over allerlei wetten die in de Tweede Kamer al zijn aangenomen. En sommige wetten die geven heel wat commotie en terecht. Bijvoorbeeld de Algemeen Nabestaande Wet. De genetische manipulatie. De consequentie is nog altijd dat de Nederlandse regering... de anonimiteit van spermadonoren heeft opgeheven. Als er nou iets is wat, wat geldt voor de christelijke politiek... dan is het opkomen voor de zwakke medeburgers. Ja, dat was u. Althans, ja. even in een, in een notendop, in een sneltreinvaart. Ja. U heeft een aantal onderwerpen langs horen komen. Ja. Waar bent u nou het meeste trots op? Wat u heeft bereikt als politicus? Nou ja, dat zijn ook dingen die niet genoemd zijn. Maar ik vind die nabestaande wet vond ik een dieptepunt in de geschiedenis van de Eerste Kamer... en daar heb ik zelf niet tegen kunnen houden... maar dat was in 1994, meen ik... vlak voor de kerst dat de Eerste Kamer een nabestaande wet goedkeurde... waarin, ik kende verschillende uit die tijd, weduwe... met drie kinderen die op de middelbare school zaten... in één keer, in één klap, 15.000 gulden moesten gaan missen. En die zaten op de publieke tribune. Dat was s'nachts ongeveer twee uur... En, toen de beslissing viel dat die wet zo zou worden aangenomen in de Eerste Kamer. Zonder dat ze dat afgesproken hebben, hebben die vrouwen allemaal enorm gehuild. Alle journalisten in Nederland lagen in bed, Nederland sliep. En de voorzitter van de Eerste Kamer deed daar ook verder niks aan dan het hoofd buigen. En wij zaten allemaal met gebogen hoofd vlak voor kerst. En de, de, de vrouwen die gingen huilend het binnenhof af... En toen, wij, toen het stil werd, zijn wij vertrokken. En eigenlijk, iedereen was in en in verdrietig. Maar de voorstemmers, uh, die heb ik toen geen goede kerstdagen kunnen wensen. Want ik vond dat uh, afschuwelijk om mensen die in zo'n moeilijke positie zitten... dan ook nog eens financieel te treffen. En je kunt andere wegen bewandelen. En, en, en was dat omdat u het gewoon zich zo goed voor kon stellen? Of zag u in uw omgeving misschien zo'n voorbeeld van een weduwe die het slecht had? Ja, ik heb, ik heb met drie weduwe toe gesproken, dus ik wist het. Maar over het algemeen moet ik zeggen dat ik altijd opgelet... als er een wetsvoorstel kwam, wie wordt er beter van en wie wordt er slechter van. Kijk, als uh, ik, als, uh, ik behoor, behoor tot de hogere inkomengroep... als wij uh, wat meer belasting moeten betalen... dan heb ik uh, voor de mensen die tot uh, die groepen horen van inkomen van mij... Heb ik, heb ik niet zoveel zorgen. Maar als dat om alleenstaande moeders gaat... of als dat om mensen gaat die het al heel heel zwaar te verduren hebben... die gaan verhoudingsgewijs met 2-3 procent zoveel achteruit... Dat gaat naar mijn hart en dat, uh, daar zal ik altijd voor opkomen. Ben ik ook altijd voor opgekomen en dat zal ik blijven doen. Dit is radio 1 tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. En met de 73-jarige Egbert Schuurman, ingenieur, filosoof, maar hij is vooral ook politicus, althans senator in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Dat was hij 28 jaar lang. Eerst ook even nog voor de RPF, en hij neemt de afscheid. Uh, en uh, we praten met hem over de ontwikkelingen van vandaag en zijn uh, persoonlijke carrière. Goed, um, laten we heel even gaan naar André Rauwvoet. Want André Rauwvoet, uh, daar bent u de ontdekker van eigenlijk, hè? Ja, André heeft als student bij mij college gelopen in uh, 82, 83. En wat dacht u dan, dat is een politicus in de dop? Inderdaad, dat zag ik, dat zag ik al vrij snel en dat is uh, een goede kijk geweest. Ja, ja maar Waar zag u dat aan dan? Ja, zijn betrokkenheid, zijn intelligentie, zijn verbinding met uh, de praktijk van alledag, wat ik trouwens ook had. En ik geloof dat hij daarom ook graag die colleges liep, omdat het, uh, ja, die cultuurfilosofie die ik uh, gegeven heb, dat ging over wetenschap, over technologie, over de ethiek en, en over de politiek. En daarin was hij geïnteresseerd. Ja, dan kon je merken hij stelde hele intelligente vragen. Ja. Nou, we hebben vanmiddag ook even gesproken en dit keer stelden wij één intelligente vraag aan hem. <laughs> ja. Wat zijn indruk eigenlijk is van u, Egbert Schuurman. Laten we even luisteren. Ik heb uh, Egbert Schuurman vooral leren kennen als een, in mijn ogen een wijsman, als filosoof leren kennen in de collegebanken natuurlijk, iemand die altijd uh, de dingen wil doordenken, de ontwikkelingen in een breder perspectief wil plaatsen en daar heb ik waanzinnig veel van geleerd. Uh, niet alleen dat, ook het feit dat hij een uh, ontspannen christen is... die zijn verantwoordelijkheid in deze wereld uh, neemt in wetenschap en politiek. Een bijzondere aandacht naar jongeren. Dat zijn dingen die mij altijd zullen bijblijven en die mij ook mee uh, hebben gevormd. Ja, dat was uh, André Rauvoet. Ja, dat is mooi. Ja, bent u trots ja, als ik, u dat zegt? Ja, ik vind vooral dat die laatste opmerking, vooral de jongeren. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb heel veel contacten met jongeren in de politiek. Ik heb laatst uh, wat wij dan in de Christenunie noemen de Groen van Prinsenlezing gehouden. Er waren zo'n uh, 150 mensen, maar meer dan 60 uh, waren jonger dan 28 jaar. Dus geboren nadat ik gekomen ben uh, in de Eerste Kamer. En die jongeren die, uh, die vinden dat leuk om van mij die politiek te horen. En ik ben bijzonder geïnteresseerd in hoe zij daarop reageren. Maar heb... waarom, waarom, waarom heeft u zoveel met jongeren? Ja, omdat ze, omdat ze creatief zijn, inventief en vaak zeer authentiek. Uh, ze zijn nog niet behept met de geschiedenis van, van plussen en minnen. En uh, daar, daar, daar, daar sluit ik me graag bij aan, ja. ja. Kunt u nog wat leren van jongen? Zeer veel. Ja, echt waar? Ja, ja natuurlijk. Ik bel mijn kleinzoon van 11 jaar of die eventjes me wil helpen uh, met mijn computer. Uh, want dat, dat, dat, dat, dat lukt mij niet. <laughs> wat heeft, u hem dan? Die 11-jarige heeft zelfs, zelfs een website. Hij is dan nu, wel, nu wel wat ouder, maar heeft een website voor mij gemaakt. En dat zou ik zelf niet kunnen. Net zo slim als zijn opa? Nou, hij, hij is in elk geval slim. Technisch, zeer slim. Ja. Maar prachtig. Dus u belt hem dan en dan helpt hij Ja, hem. en het valt me op dat hij zeer logisch is. Want dan zegt hij, opa, ziet u dit? Moet je dat doen en dat doen? En, op die, en dan helpt hij me door de computer heen en lossen we een probleem op. En dat gaat fantastisch. Ja, zo leert u dus van uw eigen kleinzoon. Ja. Wat André Rauwvoet ook over u zei, eh, is dat u een ontspannen christen bent die uw verantwoordelijkheid neemt. Dat ontspannen. U zit er nou trouwens ook heel ontspannen bij. Ja, ik geloof dat ik ontspannen ben. Kijk, als mensen uh, mijn, uh, mijn boeken lezen... dan zeggen ze wel eens dat uh, is die niet wat pessimistisch Als ze me spreken, dan zeggen ze... zou hij niet te optimistisch zijn? Nou, ik denk dat ik, uh, dat ik mijn verantwoordelijkheid inderdaad neem. Maar ook vervolgens zeg van... ja, maar het hangt ook weer niet van mij af. Dus ik, ik ga ook rustig slapen. En, en ik ga ook genieten. Maar die ontspannenheid, want heel veel mensen, zeker vandaag de dag... als we het dan toch over de moderne tijd hebben... iedereen rent en ja. vliegt overal naartoe. Uh, uh, Meditatiecursus en al dat oh, soort ja, dingen... Die, ontspannen... die, die komen natuurlijk als paddenstoelen uit de grond. Ik bedoel, waar haalt u die ontspannenheid van? Nou, die ontspannenheid, vandaan? Die ontspannenheid heeft, heeft te maken met mijn christelijk geloof. Niet wij zullen de wereld redden, die is in Christus gered. Dat vind ik voor mij zo essentieel. En uh, daarom uh, probeer ik Christus te volgen. Ik heb ontzettend veel waardering voor, uh, voor de schepping en dan de natuur. Ik ben een natuurliefhebber van morgens vroeg tot s'avonds laat. En de natuur, als je ziet wat daar beweegt en leeft... als ik nu de vogels in de broedtijd zie, ik vind dat fantastisch. Ik kan daar een half uur naar zitten kijken en alleen maar genieten. En ik geniet van, uh, van alles wat uit de grond komt uh, bij, de, bij de boeren... en, in, en in, in mijn eigen tuin met een, uh, met een druif en uh, met vele variaties van bloemen. Ik ben een liefhebber van, uh, kwekers van uh, kweken van uh, foeksia's... Die ik dan vervolgens allemaal automatisch druppel met vier computertjes. Dus dat heb ik ook allemaal zelf gedaan. Dus met die techniek uh, valt het ook nog wel mee. Maar goed, u, u noemt dat geloof en dat, dat koppelt u uh, aan die ontspannenheid. Het feit dat u gelovig bent, dat maakt u ontspannen. Ja, ja ik vind dat het christelijk geloof uh, mensen bevrijdt van lasten. En, dat moet je, ja, dat, en dat, zo voel ik dat, ja. ja. Maak je minder druk, want je gelooft toch. Dat, dat is ook heel niet, fijn, toch? Maar, maar, maar niet de koste van je verantwoordelijkheid, hoor. Want ik ben ook wel een drukbaasje. Op bepaalde punten maak ik me zeer druk. Ik heb, denk ik, in de Eerste Kamer de laatste tijd uh, niet met een Jantje van Leiden vanaf afgemaakt. Ik heb geprobeerd toen de crisis uitbrak om de hele Eerste Kamer erachter te krijgen. En dat is gelukt om met elkaar na te denken, tot drie keer toe met het kabinet Balken, over de samenhang van de verschillende crises. Ik heb mijn uiterste best gedaan in de Eerste Kamer. En dat lijkt ook te lukken om te komen tot een parlementair onderzoek. parlementaire enquête rondom de problemen van de privatisering. Daar gaan we morgen nog publiek over spreken in de Eerste Kamer. Dus, uh, ik, dus ik zet me wel voor dingen in. Maar als ik dat dan gedaan heb, dan is het vervolgens ook, uh, ook weer genieten. Ja. Nou ja, dat is ook misschien wel heel fijn om te doen. Want u komt uit Drenthe, uit Nieuwbuinen. Ja. Heb ik het dan goed? Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Een veenkoloniaal dorp in de buurt van Stadskanaal. En daar doorliep u de protestants-christelijk lagere school. Ja. Het werd dus met de paplepel uh, ingegoten. Ja. Wat, wat voor nest was het waar u uh, uitkomt? Nou, ik, heb, ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Mijn vader was middenstander. En ik heb vier zussen en twee broers. Eén broer is inmiddels overleden. En uh, ja, ik moet zeggen, een uh, bijzonder plezierig... Uh, gezelschap En uh, ook een goede christelijke gemeenschap. Uh, ik, ook daarvan moet ik zeggen, van, wij zijn ontspannen opgevoed. Mijn vader en moeder, tot op hoge leeftijd, waren ze zeer ontspannen mensen. Ze hadden allerlei kwalen. Maar om een voorbeeld te noemen, mijn vader had die, uh, diabetes. Waar als er feest geveerd werd, dan zei hij, geef me maar nog maar een gebakje. Ik spuit straks wel wat meer. Dus dat, dat zat erin. En mijn moeder had het ook, ja. Altijd maar... druk overigens, altijd wel druk. Hè. Ze ondernamen tot op het laatst van alles en nog wat. Maar heeft u nooit getwijfeld aan dat geloof? Jawel. Kijk, het christelijk geloof wordt, wordt natuurlijk altijd aangevochten. Maar als ik daar dan weer over nadenk... en dat is toch ook wel iets wat ik altijd doe... als ik zit te genieten in de natuur, denk ik ook wel na. denk je, ja, dit is, deze werkelijkheid is niet van ons. En dat komt ook allemaal niet toevallig tot stand. Dus te midden van alle vragen wint het vertrouwen het. En dan denk ik ook vooral terug aan die vele generaties voor ons... Die ons blijk gegeven hebben van dat vertrouwen. En daar voel ik me heel goed bij thuis. Ik wil dat vertrouwen eigenlijk niet missen. Nee. Ook al twijfel ik, weet ik dat de uitkomst is, maar uiteindelijk vertrouw ik weer. Ja, want, want u heeft drie kinderen. Drie uh, kinderen. Ja. Ja. Zijn ze ook nog gelovig? Ja, ja. allemaal. En negen, negen kleinkinderen waarvan er binnenkort weer zorgt wat er nu beleid is, doet in de kerk. En daar zijn wij ook, dat is niet vanzelfsprekend, maar wij zijn daar zeer dankbaar voor. Ja, want had u er moeite mee gehad als het anders was geweest? Oh, ik zou evenveel van ze gehouden hebben. Want je ziet het om je heen gebeuren. Maar wij, mijn vrouw en ik, wij zijn zeer gezegend. Onze kinderen zijn toegewijde christenen. En voor zover we het nu kunnen beoordelen, de kleinkinderen ook. Ja. En, en uh, uh, uh, nu heeft u 28 jaar in de Eerste Kamer gezeten. U zegt er komen nu andere mensen. Dat is eigenlijk goed. Maar ik dacht wel, jeetje, dat je net 28 jaar volhoudt. Ik bedoel, u had ook uh, op een gegeven moment toch weer helemaal voor de universiteit kunnen kiezen. Of, of, ja. uh, uh, ja. of filosofieboeken uh, uh, gaan schrijven. Of wat dan maar ook. De, de filosofieboeken heb ik geschreven. En er zijn al die boeken, al die publicaties, artikelen, honderden zijn in, in het uh, Engels vertaald, vooral. En mijn boek Techniek en Toekomst is in het Chinees en het Koreaans vertaald. En vorig jaar nog een tweede druk over het boek uit 72, Techniek en Toekomst. Maar dat komt omdat mijn filosofie, ik noem het dan cultuurfilosofie... helemaal betrokken is op onze cultuur. En daarom is dat samengaan van politiek en cultuurfilosofie ook zo goed. Dus ik, ik was filosoof in de politiek, laat ik zeggen. En mijn politiek gebruikte ik in de colleges cultuurfilosofie... om de studenten te laten merken dat ik als filosoof... geen en niet, niet in de wolken zat, maar met beide benen op de grond stond. Ja, dus u combineerde dat eigenlijk? Ik heb dat steeds gecombineerd. En ik vind, dat, ik vind het eigenlijk een noodzaak voor een filosoof om in deze wereld met beide benen ook op de grond te staan. Ja, maar goed, uh, 73 bent u, u houdt er nu mee op. Ja. Uh, wat gaat u eigenlijk doen dan de komende tijd? Wat, wat zijn uw plannen? Nou, daar heb je het weer. Ik probeer. Uh, ik ben al een tijd lang voorzitter van een stichting die ik zelf in het leven heb geroepen. en waarvoor ik sponsors heb gekregen tot zo'n 300.000 euro jonge studenten die al een masterstudie achter de rug hebben... en nog een tweede zouden willen doen, om die te stimuleren... om die tweede te doen en daarvoor geld, fondsen ter beschikking te stellen. En uh, dat heb ik nu uh, zo'n uh, acht jaar gedaan en dat gaan we intensiveren. Ja. Ja, dus u gaat niet achter een geranium zitten? Of achter welke plantjes bedruppelde u nou met die... Nee, de, de foeksejaars. Nee, ah, nee, de fuchsia's. nee, als ik ga er niet bij zitten... ik ga ze goed verzorgen. En dat, uh, dat ja, tuinieren is uh, hoeden verzorgen en beschermen en, en ervan genieten dat het allemaal groeit en bloeit. Dat is fantastisch. Maar stapt u met een voldaan gevoel op uit de Eerste Kamer na al die jaren? Nou, ik zeer zeer dankbaar, maar bezorgd over de huidige politieke situatie. Zowel nationaal als internationaal. En ja, waar, waar maakt u zich dan het meeste zorgen om? Nou, de, de, de, stap nummer één? Kijk, kijk de, de grootste zorg zit in de, in de vele crises die wij wereldwijd hebben. En ik denk dat de, finans, de Europese financiële crisis groter is... dan vele mensen op het ogenblik denken. Voor mezelf denk ik dat wij na de Tweede Wereldoorlog uh, nu 70 jaar... een enorme groei in materiële welvaart hebben gehad, En dat er nu wel eens een tijd zou kunnen aanbreken... dat dat uh, weer, weer heel wat teruggaat. En dat dan onvrede ontstaat. En die onvrede, dat is uh, voer voor populistische politiek. Terwijl je juist in tijd in de crisistijd, heb je sterke... Uh, politici nodig die weten wat verantwoordelijkheid dragen is. En ik maak me daar zorgen over dat ik dat op het ogenblik veel te weinig zie. Ja, en populistische uh, uh, figuren dan, dan komen toch weer uit bij Geert Wilders? Ja, ja maar uh, populisme is iets wat bijna op het ogenblik in alle partijen zich voordoet... want dat is een besmettelijke ziekte. Uh, want uh, ja, angstgevoelens en, en wantrouwen en onzekerheid... Het leidt ertoe dat mensen af en toe wat gaan roepen... in plaats van dat ze nadenken. Voor de eerst eens nadenken, de problemen analyseren. Bijvoorbeeld vorige week vond ik dat uh, Mark Rutte dat uitsteken deed. Die gaf een goede analyse van de crisis rondom Griekenland. Daarin had hij volgens mij gelijk. Maar Geert Wilders krijgt... Hij, Rutte krijgt geen gelijk, maar Geert Wilders krijgt... met zijn populistische politieke gelijk. Dat zag je meteen in de peilingen. Hij stijgt meteen weer drie zetels. En de, de VVD zit weer drie, drie zetels lager. Ja. Nou, dat, dat vind ik een zeer gevaarlijke ontwikkeling u kan het niet helemaal laten om over de politiek te blijven nee, praten. Dat nou, mocht ja. nog even, want daarvoor ja. hadden we u ook mede uitgenodigd. Mag ik u heel veel succes wensen bij de komende tijd. Niet meer in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie... maar heel veel in zijn tuin en op allerlei plekken waar u ontspannen kunt zijn. Ja, ja dank u wel. Egbert Schuurman was dat. En hij is ingenieur en filosoof, maar vooral ook senator... was hij de afgelopen 28 jaar voor de RPF en later voor de ChristenUnie. Zometeen, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat gaan jullie doen? Hoi, alles. Um, onder andere, um, wat gaat het kabinet allemaal doen om de SGP te pleasen nu ze hun steun hard nodig hebben? En we hebben het over Bergbeutkimmer Ronald Naar, die vandaag is overleden. Uh, dat en allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1, het NOS-journaal.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 Rutte zei verder dat de onderhandelingen achter de schermen over het stemgedrag... weinig meer met democratie te maken hebben. De bezuinigingen bij Defensie treffen vooral dertigers en jonge talenten. Zij zien geen toekomst meer bij de krijgsmacht en gaan op zoek naar ander werk... zeiden de militaire vakbonden tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Door de bezuinigingen bij Defensie verdwijnen 12.000 van de 69.000 banen. De Europese beurzen zijn de week slecht begonnen. De AEX verloor 1,7 De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren rond de 2 procent. Dat komt vooral door de onzekerheid over de euro... en de zorgen over de Europese schuldencrisis. En op het tennistoernooi van Roland Garros... heeft Thomas Gorel de tweede ronde gehaald. Bij, de, bij zijn debuut op een Grand Slam-toernooi... won hij in drie sets van Maximo Gonzalez uit Argentinië. Zijn volgende tegenstander is de als veertiende geplaatste Zwitser Favrinka. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 23 mei, anderhalf over negen. Goedenavond. Vandaag werden de leden van de Eerste Kamer gekozen, en het werd geen meerderheid voor VVD, CDA en PVV. Wat moet Rutte nu, nu en hoe ver gaat hij om de SGP te pleasen? Want dat uh, gaat gebeuren. Bergbeklimmer Ronald Naar is overleden. Dat werd vandaag bekend. Uh, bij een afdaling in Tibet werd hij uh, onwel. Wat voor man was het? Zometeen iemand die uh, heel veel met hem geklommen heeft. En Roland Garros is begonnen. En Schorel is Nederlands belofte voor de toekomst. Hij speelde vandaag zijn eerste wedstrijd. En samen met Erwin Wendemars vraag ik hem straks het hemd van het lijf. En onze Joris Kreugel die ging naar de Universiteit van Wageningen. Want een paar biologen hier doen een oproep aan automobilisten. En wat het is, dat vertel ik zo... Maar het is in ieder geval wel voor mensen... die zich volgens mij kapot moeten vervelen als je hier aan meewerkt. En naast mij, gebruikt hem wel. <tie> Allemaal te zien op de webcam. <tie> BNN2D.nl. <tie> Kink. Ja, met zometeen in ranking de nieuws na 9 uur. Nieuws over de Eerste Kamerverkiezingen uiteraard. Verder een bijzondere fonds in Hengelo. De kijkwijzer is jarig, tien jaar zijn ze geworden. En in Leeuwarden kwam de galerij van een flat naar beneden. Nou, Dat is een galerij uh, vanaf de vijfde etage naar beneden gekomen. Die heeft de galerij een vier... 3, 2 en 1 meegenomen. Dus je kunt voorstellen, in die galerij zit een heel graad over een breedte van 5 meter. En hoe dat allemaal kwam, dat hoor je zo meteen na 9 uur in Ranking the News. Dankjewel. Ja, wat houdt dan opmerkelijke Nederlanders bezig op een dag als vandaag? We beginnen hier in BNN Today vandaag met de burgemeester van Groningen, Peter Rewinkel. De verkiezing van de Eerste Kamer is een wonderlijk circus geworden. Je had waarschijnlijk bij de stembus en maat niet in de gaten dat je ook een Eerste Kamer aan het samenstellen was. Maar. Wat er vervolgens met je stem is gebeurd, het is niet meer te volgen. Het wordt hoog tijd dat we gelijk met de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, kiezen. En meteen ook de bevoegdheidsverdeling tussen die twee goed gaan regelen. En dan kledingontwerper Hans Ummink. Soms heb je gewoon vakantie nodig. En dan niet alleen omdat je rust nodig hebt, zin hebt om de wereld te zien en rond te reizen. Maar ook om... Prioriteiten stellen op je werk. Zoals vandaag, mijn laatste dag voor de vakantie. Heb ik alles van de afgelopen twee weken in één dag kunnen afmaken. Zo zie je maar: vakantie is goed voor van alles. Veel plezier deze week. Ja, en dan uh, Bram van der Vlucht. We weten wie hem opvolgt als sinds, namelijk acteur Stefan de Wallen. En wij vragen ons af: is hij, die Stefan de Wallen, wel de meest voor de hand liggende keuze? En dat vragen we aan de koning van de casting, zometeen Job Goschalk. Maar eerst even Job, hoe was jouw dag vandaag? Ik heb uh, vandaag een bespreking gehad over het vierde seizoen van het Schaap met de Vijf Poten. En we hebben zitten brainstormen over waar we naartoe gaan aankomend jaar. Ja, zometeen spreken we jou uitgebreid. Bij Jack Eerst uiteraard het sportnieuws, Gio Lippens, goedenavond. Goedenavond, met het mooie nieuws dat Theo Jansen Ajax ziet is geworden. Iets meer dan een week nadat hij met FC Twente bij Ajax de nationale titel verspeelde... is Jansen dus overgestapt van de oude naar de nieuwe kampioen. Hij heeft de keuze snel gemaakt. Ik bedoel, als je wordt gevraagd voor Ajax, uh, dan is die keuze niet zo heel moeilijk meer. Ze zijn kampioen voor de Spelen Champions League. Uh, ik ken Frank, Frank de Boer natuurlijk via jaar, zelf jaar al. Uh, positief gesprek met hem gehad en... Toen was het voor mij heel simpel. mooie bijkomstigheid is dat Jansen in het door hem zo geliefde Arnhem kan blijven wonen. Er werd gesuggereerd dat hij niet naar het buitenland wilde, omdat hij anders heimwee zou krijgen. Nou, er is helemaal niks van waar, volgens Jansen. Er wordt zoveel gezegd nu, dat ik niet naar het buitenland ga vanwege heimwee of wat dan ook. En uh, als iemand dat roept, dan gaat iedereen dat in één keer naroepen. Maar iedereen die mij kent, weet dat het niet zo is. En uh, ja, het is alleen jammer dat mensen dat roepen. Dus geen heimwee, wel in Arnhem blijven wonen. Hij heeft trouwens een contract getekend voor twee jaar in Amsterdam. En Ajax betaalt 3,2 miljoen euro voor hem aan FC Twente. En dan de doelmannen Jasper Sillessen van NEC en Tim Krul van Newcastle United. Die maken hun debuut in de selectie van het Nederlands elftal. Ze zijn namelijk geselecteerd voor de Zuid-Amerikaanse trip van Oranje. Begin volgende maand speelt het Nederlands elftal oefenduels met Brazilië en Uruguay.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 In ieder geval het gevoel wat ik moest doen. Waardoor ik nog een paar games kon pakken. Maar toen was het al veel te laat. Ja, jammer. Dat was Timo de Bakker, Thomas Gorel. Uh, we hoorden het net al. En jullie spreken hem straks. Die maakte ja. een mooi debuut op Roland Garros. Hij bereikte namelijk de tweede ronde door een overwinning op de Argentijn. Maximo González. Dat was de sport. Dankjewel, oh, Gio. Straks meer. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, de coalitiepartijen VVD en CDA hebben dus met hun gedoogpartner PVV... geen meerderheid kunnen behalen bij de Eerste Kamerverkiezingen van vandaag. De drie partijen kwamen dus samen tot 37 van de 75 zetels. En nu is de vraag... En onze man in Den Haag, Siewert van Linde weet meer. Siewert, goedenavond. willen wij. Ja, en nu, nu is dus uh, SGP-senator Gerrit Holdijk... de nieuwe machtigste man van Nederland. Ja, de velunaar. Uh, uh, Holdijk die gaat op dit moment dus uh, die 38e zetel innemen... en zal naar verwachting het kabinet gaan steunen op bepaalde punten. En Holdijk is niet een klassieke SGP'er. Het schijnt dat hij uh, iets lichter over vrouwen nadenkt. En hij uh, begaat zondes. Zo ging hij bijvoorbeeld in zijn jeugd... sloeg hij wel zijn ruitje in om zijn jasje uit de school te halen. Nou, Ach, ja. maak je borst maar nat. De vraag is, is hij, hij zegt zelf... nee, de machtigste man van Nederland, dat ben ik nog helemaal niet. Zo moet je dat niet zien. Is Mark Rutte al bij hem de koffie geweest, bijvoorbeeld? Nee, kijk, partijen als de PVV hebben een gedoogakkoord nodig. Maar SGP'ers zeggen in eigen kring altijd... wij doen het netjes met herenakkoorden. Dus dat zal een koffie worden met een beetje cognac erin. En die houden dat heerlijk van papier af. En dat is voor de SGP ook veel voordeliger. Want dan kunnen ze bij hun principes blijven en veel meer macht uitoefenen. Ja, maar, maar Rutte zal wel binnenkort op bezoek komen... om even het een en ander nou, te spreken ik aan. Nee? nee, ik denk het eigenlijk niet. Dat wordt gewoon straks per wetsvoorstel. Per dat wetsvoorstel. En, en er is, ik denk dat er gewoon een herakkoord zal zijn als Rutte afblijft van de christelijke thema's. Dan zal de SGP niet zo moeilijk doen over Rutte. Maar eh, er zijn natuurlijk wel al tot nu toe wel wat voorbeelden geweest. dat het kabinet de SGP heeft gepliesd met wat dingen. Er zijn wat bezuinigingen, wat verzacht. Um, wat komt er nog meer aan? Moet ik bang zijn voor mijn, mijn fijne zondagse winkeldag bijvoorbeeld? Uh, daar moet je sowieso al bang voor zijn, want de CDA is daar niet zo blij mee. En de Kamer zal de koopzondag niet, uh, absoluut niet uitbreiden. Uh, en uh, nou ja, je rokje, die kunnen natuurlijk wel gewoon netjes boven de knie houden, daar komt uh, absoluut niks aan. <lacht> maar uh, verwacht van dit kabinet, die intentie als ook niet, absoluut niet, uitbreiding van de, van de euthanasiewetten, van abortus uh, en, en van dat soort zaken. Daar zal dit kabinet absoluut niet blij mee zijn. Ook al omdat de PVV daar al vrij fors op is hoor. Want bijvoorbeeld het abortusstandpunt, uh, gaan eens praten met Fleur Agema, die wil graag al die grenzen naar beneden doen. Dus uh, de VVD heeft daar sowieso al niet zo heel veel steun voor. Ja, maar die is wel net gezegd van eindelijk hebben ze een standpunt bij de PVV daarover. Ze houden het, ze gaan er niet meer aan toorn, hebben ze gezegd. Nee, ja, omdat er een nieuwe fractie was of iets dergelijks. Volgens mij was het vooral uh, publiciteit. Mm. Um, dus ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, het homohuwelijk. Ik heb het net nog even opgezocht. staat letterlijk in het verkiezingsprogramma van de SGP. Homohuwelijk moet ongedaan gemaakt worden. Ja. Moet je daar nou bang voor zijn als homo? Uh, nee, want in de Eerste Kamer kun je niet het heel homohuwelijk zomaar afschaffen. Dat gebeurt in de Tweede Kamer. Uh, uh, maar... Uh, en ook bovendien, als je nou kijkt naar dit kabinet... kun je mij nou één ding opnoemen in vergelijking met het vorige kabinet... dat ze homo-onvriendelijker zijn? Ik geloof dat dat allemaal niet zo het geval is. Nee, maar ja, nu de SGP een grotere rol krijgt... En bovendien, dan heb je nog Henk Krol. Dus uh, kan die <lacht> nog eens in stelling worden gebracht in de Eerste Kamer? Nee, Willemijn, ik denk dat je daar niet zo bang voor moet zijn. Wat vandaag eigenlijk is gebeurd, is eigenlijk het landen in de hoofd van de mensen... dat dit kabinet, zo in de Tweede als de Eerste Kamer, een werkbare meerderheid heeft... En heel lang hebben we met elkaar drie maanden hebben kunnen slapen... en dromen van misschien een andere uitkomst. Maar dat is na vandaag echt van tafel. En Wilders, die zegt van, nou, ik ben blij. Die zegt, even letterlijk, uh, uitslag positief. Geen meerderheid, maar met de SGP voldoende basis voor meerderheden. Um, lakmoesproef blijft realisatiepunten uit het gedoogakkoord. Even in Twittertaal, zeg ik het even. <laughs> um, en nou ja, voor hem is natuurlijk het allerbelangrijkste die beperking van de immigratie. Ja. Um, en daar is natuurlijk de SGP niet aan gebonden. En nee. dat zal ook nog wel even blijken uh, komende maanden. Uh, leers gaat komen met zijn anti-immigratie, de, de nieuwe immigratieregels. En je moet de SGP niet onderschatten. Kijk, over koopzondagen en euthanasie, hè, dat is één ding. Maar als je het hebt over uh, juridische degelijkheid. Ik weet niet of je nog veel Bas van der Vlies kan herinneren. Nou. Dat, mm -hmm. Dan moet het wel echt heel gedegen zijn, wil dat uh, deugen. En dat zal nog maar de vraag zijn of die plannen met Europees recht sporen. En of de SGP dat kan, uh, kan steunen. Uh, en natuurlijk ja, maar ze... even, even afgezien daarvan van het Europees recht. Hoe staat de SGP tegenover... Uh, de, de, de, de staan ze achter, wilden ze wat dat betreft. Achter van ja, die, die immigratie mag wel ingeperkt ja, worden. Ja, ze zeggen al tijden dat dat wel een beetje naar beneden kan. En ze staan natuurlijk dubbel in. Want aan de ene kant heb je, kijk, als een Amerikaan hier naar binnen komt, uh, en zeker als hij in Texas komt, wat is er tegen? Maar als je kijkt naar de islam en naar immigratie van moslimlanden, ja, dan zegt de SGP uh, toch echt andere uh, taal. En dan zeggen ze eigenlijk: Nou, het christendom is, uh, hoort de dominante cultuur te zijn. Uh, dat moeten we hier bewaken. Uh, daar moeten geen moslims uh, uh, te veel bij komen. Dus daar is wel een basis. Maar ja, het gaat om meer dan uh, enkel uh, moslims die uh, hier uh, naartoe immigreren. Is het nou een, een, een, dit een enorme domper voor Rutte? Want het wordt natuurlijk verkocht als... nou ja, met de SGP erbij redden we het allemaal wel. Maar ja, ja. het feit is natuurlijk wel dat ze gewoon een minderheid hebben. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel de afrekening. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk in de Tweede Kamer ook al het geval. Er moest ook een gedoogpartij uh, bij worden gezocht. Dus fraai is het absoluut niet. Maar ik denk echt dat Rutte best wel blij is. Want hij had vandaag een heel ander scenario kunnen verplaatsen Als D66 nou uh, in plaats van een blauwe doek <lacht> gewoon een rode potlood hadden gemaakt. Oh, man, ik vind en het zo knuffel. Ja, nou ja, eigen schuld, dikke beeld. Ik geloof dat ze zelfs een rechtszaak nu gaan voeren. Maar ja, van Bokstel wil geloof ik, die, het, die gaat het aanvechten. Maar die, Rutte ja. heeft wel wat binnengehaald. Want vandaag de SGP en de ChristenUnie, die hebben elkaar niet meer Steund, anders had de ChristenUnie een extra zetel gekregen. En ik denk dat Rutte dat wel absoluut ziet als een, uh, een winstpunt van vandaag. Dat hij gewoon met de SGP, zonder een al te grote ChristenUnie, gewoon verder kan. Ja, Goed. vrij is het niet, hè? Nou ja, weet ik niet. Dat vind jij, ja? Ik vind het niet vrij. <laughs> maar dat vind je ook al niet van de, de, überhaupt, uh, de, het gedoogakkoord? Uh, nou, zonder gedoogakkoord kan ik hem hebben, maar met uh, oh. wordt het moeilijk. Anyways. het van Linden, dank je wel. Hoi, hoi. my eyes to see Onze jongen is het dood aan this town. Dit is Radio 1. BNN Today. Voor alle kinderen die nu luisteren, even je oren dicht de komende zes minuten. Uh, het belangrijkste nieuws van het afgelopen weekend... was toen namelijk toch wel het afscheid van Bram van der Vlucht als Sinterklaas na 25 jaar. Het was een speciaal Sinterklaasjournaal en daar werd bekendgemaakt dat hij ermee stopt. Beste Bram, dit boek is vol. Ik doe het dicht... Na 25 jaren, jij hebt fantastisch werk verricht, dus jij mag het bewaren, Sinterklaas. Ja, dat was hem. Nou ja, en zijn opvolger is ook al bekend, namelijk acteur Stefan de Wallen. En dan dacht ik eigenlijk, hè, maar waarom niet bijvoorbeeld Robert de Brink of Michiel Romijn die toch ook heel leuk Sinterklaas hebben gespeeld, die zijn toch misschien... Zo voor de hand liggende. Nou, dat vragen we eventjes aan de enige man in Nederland... die daar echt verstand van heeft of in ieder geval zou moeten hebben. De casting director van Nederland. Tegenwoordig ook vooral regisseur Job Goschalk. Job, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij als casting directeur hebt natuurlijk honderden mensen gecast... in verschillende rollen. Dus als iemand er verstand van heeft, dan ben jij het wel. En hebben we een aantal potentiële Sinterklaasen... even op een rijtje gezet. Die, die wij van bn 2 wel geschikt achten. En die jij ook geschikt acht. En dan uh, horen we aan het eind natuurlijk graag of uh, een van deze het had moeten worden. of dat die Stefan de Wallen toch het beste is gekast. We hebben de, als eerste even um, Robert en Brink, even een fragmentje. Dit is Sinterklaas en oh, de dit de is Piet. Oh, we met de kubbelen. Piet, geef jij dan toch maar uh, even wat snoep aan meneer Krummelen. Ja, wat vind jij van hem? Ja, al... Ik heb hem één keer gezien als Sinterklaas bij Paul de Leeuw in de show. Dat vond ik hem echt magistraal. Dat is heel geestig. Ja. Dat was Paul ook op zijn best. En, uh, maar volgens mij, wat mij betreft, zou dat ook wel een beetje bij die gimmick uh, moeten blijven. Ik Want? Bedoel, nou ja, Robert is wel een kindervriend. Ik bedoel, hij heeft er genoeg gemaakt. Maar uh, <laughs> ja. uh, het is, uh, um, ik denk niet dat het goed is om iemand heel veel op televisie te zien als presentator. Dus als zichzelf. En dan zo dicht bij die rol van Sinterklaas te moeten zitten. Dan raken kinderen toch een beetje in verwarring. Denk ik. Ja, dat gaan ze toch zien, hè, uiteindelijk. Ja, denk dan ik. denken ze dat de Sinterklaas met een, met een miljoen, miljoen aankomt. En ja, is... ja, ja, ja. <laughs> Ja, precies. Dan hebben we nog, dit is eigenlijk mijn favoriet, uh, Michiel Romein als Sinterklaas. Maak het is nou niet mooier dan het is, ik doe het voor het geld. Goed heilig man, we ho! Ja, heel kort fragmentje uit, uit de film die jij geregisseerd hebt. Alles is liefde. Dit is toch een fantastische zin, zou ik denken. Ja, ik zou, ik zou in ieder geval wel meteen weer gaan geloven als het uh, uh, Michiel Romein werd. En ik denk dat het feest meteen ook weer voor ouderen een heel stuk leuker wordt. Ja. Maar, uh, maar nee, hij hij heeft het natuurlijk een beetje gemeen. Dat, dat maakt het wel lekker, vind ik. Maar ja, hij is gewoon heel eerlijk. Dat was het leuke ik bedoel, toen we met uh, alles liefde bezig waren om Sinterklaas te zoeken. Toen zochten we bij uitstek iemand die een beetje een anti-Sinterklaas was. Ja. Nou, beter dan Michiel kon je die niet krijgen. Maar het was ook de eerste Sinterklaas die kinderen uitschot... omdat ze een keer een kop moesten houden omdat er <laughs> iemand anders aan het woord was. Ja. ja, ik vind het wel uh, verhelderend, of uh, ik vond het wel onnuchterend. Ja. Maar ik, uh, denk, <laughs> ik denk dat het feest een heel vroeg einde is. Uh. Ja, ja, dan even nog een andere, want die gaat het dus toch echt niet worden, Michiel Romein. Uh, wat dacht je van Huub Stapel. Pak je samen, dat is leuk. Maar ik krijg altijd zo van rommel die je niet nodig hebt. Ja, dat is natuurlijk de, de horrorfilm: hè? Sint van Dick Maas. Uh, um, is hij een geschikte Sinterklaas, Nou ja, wat mij betreft, wat Hup best een goede Sinterklaas kunnen zijn. Dat, ik bedoel, hij heeft zijn lengte niet mee. Ik bedoel, dat komt ook omdat het beeld denk ik van Sinterklaas de afgelopen. 25 jaar weer gedomineerd is door uh, Bram van de Vlucht. En dat is een behoorlijk lange man. Dus we zouden moeten wennen, tenminste de volwassenen zouden een beetje moeten wennen aan een wat kleinere Sinterklaas. Is Hupstapel zo klein dan? Nou, nee, niet zo klein. Ik bedoel, oh. niet, bedoel je kan niet <laughs> over hem heen springen. Maar nee. het, is, bedoel, het is niet, ik uh, bedoel, Bram is best een lange man. Ja. En maar kan het ook nog na de horror Sint? Wat, wat was ja, het nou, een... joh, daar heeft volgens mij niemand hem in herkend. Ik denk dat als je aan mensen vraagt wie speelde de hoofdrol in een sint... dat bijna niemand weet dat hij het was. Nou was jouw eigen keuze, daar hebben we geen fragmentje van... want die heeft het nog niet gespeeld, maar acteur Peter Blok. Waarom hij? Ik was toevallig net dit weekend naar een voorstelling gegaan... Augustus, Oklahoma, en daar speelde Peter Blok in mee. En dat is een lange, reizige, voorname, uh, maar ook hele geestige acteur... En uh, iemand met uh, veel begrip, maar ook net genoeg ironie. Denk ik denk ja, dat, dat had eigenlijk dat heeft een mooie stem. Dat had eigenlijk best goed gekund. Ja, is hij niet een beetje te elitair? Ik vind hem altijd zo nee, vp Ja, Nee, maar dacht je dat Bram van de Vlucht zo vriend was? <laughs> dat weet ik niet eigenlijk, nee. <laughs> nee hoor, dat is gewoon, ze komen uiteindelijk uit hetzelfde gezelschap. Dus ja. uh, Peter heeft ook iets wat Bram ook altijd heeft gehad, dat... Uh, dat, dat je als kind heel erg kan geloven en een heel klein beetje kan vrezen voor Sinterklaas. Maar dat je ook intussen als volwassene uh, de lol er wel van inzit. Ja, ja. Maar ja, die is het dus ook niet geworden. Het is geworden Stefan de Wallen. Hè, en aan meentje. wie kan ik dat oude boek nou beter geven dan aan Bram van der Vlucht... die mij de afgelopen 25 jaar, zonder dat iemand dat wist, zo goed geholpen heeft? Nou, dat ja, vind ik al best wel overtuigend klinken. Maar... We kennen hem niet zo heel goed, hè, Stefan de Wallen. Ja, ik wel. Hm. En ook al heel lang. En Stefan is een heel erg gelouterd en gelauwerd acteur. Die eh, vroeger ook een uh, prachtige rol gespeeld heeft. Veel toneelprijzen heeft gewonnen. Het grote publiek kent hem als uh, uh, Kees uit Vlodder. Ja, ja, ja. Maar ook uh, Stefan komt uit datzelfde gezelschap. En ik vermoed haast dat Bram zelf ook een behoorlijke vinger in de pap heeft gehad... wie zijn opvolgers er zijn. En zij zaten samen in een voorstelling genaamd Kopenhagen. Ik kan er heel goed mee leven. Ik vind uh, Stefan is geestig en hij is uh, vertrouwenwekkend ja. en lang. Ja, <laughs> dat lang, hè? Dat doet het hem, kennelijk. Ja. Ja. Ik weet niet of hij heel graag met paarden werkt... maar dat moet hij dan maar proberen. Waar ja. jij als casting director, jij hebt de kijk, kijk op... jij bent blij met Stefan de Wallen. Ja, heel erg. En ik vind het ook leuk omdat Stefan is ook niet zo... Enorm nog op leeftijd. Dus uh, we kunnen ook gewoon weer echt een goede 20, 25 jaar door met uh, deze nieuwe Sint. En uh, ik ben ook heel blij voor Stefan, want uh, het is een uh, lekkere schnabbel. Om oh, vertellen. Ja. Ja. Ja. ja, wat verdient hij eraan? Nou, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, als je kijkt wat hij in al die shows moet doen, en commercials, en dingen openknippen. En. Weet ik veel wat allemaal. Ik denk dat hij toch een lekker jaar salarisje eruit haalt. Goed, de nieuwe Sinterklaas Stefan de Wallen. Dankjewel, Job Gosch. Graag gedaan. BNN today. Obama die reist door Europa en dat doet hij in een heel bijzondere auto. Wat die auto allemaal kan en heeft, dat hoor je zo meteen. Maar eerst de dag van onze eigen Joris Kreugel. Ik ben de voorkant van mijn auto aan het schoonspuiten. Eigenlijk meer mijn nummerplaten. Want de Universiteit van Wageningen die roept alle automobilisten in Nederland op... om insecten te gaan tellen na een wasbeurt op je nummerplaten. En dan kunnen ze dan een onderzoekje gaan doen. En als automobilist kan je dat doorgeven op splatgestellen.nl. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat een heleboel automobilisten in Nederland... na afloop van een wasbeurt en een stukje rijden vliegjes gaan tellen op je nummerplaat... Laat ik het eens gaan vragen aan de heren biologen van de Universiteit Wageningen. En misschien worden we wel met z'n allen in de maling genomen. Inmiddels ben ik aangekomen bij de Universiteit van Wageningen. En voor me staat de bioloog, Arnold van Vliet. Ik ben hier naartoe gekomen. Mijn auto heb ik in Hilversum gewassen. Ik denk dat het een kilometer of 40, 50 is geweest. Dus uh, zullen we even gaan kijken hoeveel vliegjes er op mijn. Uh... Ik ben benieuwd hoeveel op je nummerplaat zitten, dus laat maar eens kijken. Wat denk je? 50 uh, kilometer zei je. Een stuk of vijf misschien. Arnold gaat gelijk aan het werk. 1. 2. We hebben nu 19 vliegjes geteld en volgens mij zit er nog een hele dikke boven de NL. Ja, er is nog een, uh, een bloedspetter. Die tellen ook mee. Dat is uh, 20. Nou, Ongelooflijk. Maar leg eens uit, waarom is het nodig? Nou, insecten zitten natuurlijk echt een serieus verhaal achter. De insecten spelen een hele belangrijke rol in, in, de, in de natuur. Voedselbron voor heel veel vogels, vleermuizen en allerlei andere beesten. Maar we hebben gewoon geen beeld van hoe het met de insecten staat en hoeveel het er überhaupt zijn. En hoe dat verschilt over Nederland. En tegelijkertijd zien we ook een, een afname van insecten. Dat zien we bij de bijen, maar ongetwijfeld ook bij allerlei andere insectensoorten. En ja, dan hoe ga je dat meten? En ja, dit lijkt wel een hele goede manier om dat in kaart te brengen. Meten is weten. Meten is weten. En uh, ja, we hebben al goede ervaringen met uh, samen met het publiek uh, metingen aan de natuur te doen. Ja, goed, een heleboel mensen zullen die misschien wat gaan invullen. Hoe, hoe zeker ben je dan van je zaak over het aantal insecten? dat? Uh... Nou ja, als maar genoeg uh, mensen, ook serieuze mensen, dit uh, doorgeven. Of, of ja, gewoon echt serieus. Uh, ja, dan kan je toch een, een mooi beeld genereren. En natuurlijk gaan we daar uh, kritisch naar kijken naar wat er wordt er doorgegeven. In Engeland levert het hele goede resultaat op. Dus waarom zou het in Nederland niet kunnen lukken? Maar wat voor resultaten levert dat op in Engeland? Nou, daar kwamen ze uh, over heel juni gemeten op één insect doodgereden per uh, acht kilometer rijden. Uh, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, hier in Nederland uh, eruit ziet. Hoe moet je daar nou mee? Nou, dat geeft dus, als je dat allemaal van voldoende plekken uit uh, het land weet, dan heb je daar dus een mooi beeld van uh, hoe dat uh, over Nederland zit. En dan kan je dat koppelen aan de weersomstandigheden, je kan het koppelen aan uh, het leefomgeving, of ja, uh, het landschap -type. En ga zo maar door. Maar je moet je wel kapot vervelen, volgens mij wil je dit gaan doen... de afloop van je werk. Nee, maar het, het gaat heel snel. Even routine in hebt, even auto uitstappen, kilometerstand opschrijven... het aantal insecten tellen en even opschrijven natuurlijk, anders vergeet je het. Ja, je, je richt veel schade aan met door in de auto te rijden... door dus al die insecten die je doodrijdt, wat veel mensen niet erg zullen vinden trouwens. Maar, en zo doe je er toch weer iets terug voor. En uh, gezamenlijk uh, krijgen we dan een mooi beeld van, uh, van Nederland... hoe het met die insectendichtheid zit. Maar jullie worden wel uh, serieus genomen... Nou, ik denk dat niet iedereen daar in eerste instantie serieus op in zal gaan. Maar we zijn hier echt uh, bloedserieus mee. En uh, er zit, we zeer ons dat dit even een grappige ondertoon heeft. Uh, ja, als je echt op je knieën moet voor je auto met een sponsje... dat de buren nog even raar zullen zitten te kijken van uh, wat is die nou aan het doen. Ja, als maar genoeg mensen dat doen, dan vindt niemand het raar meer. Ik heb het idee alsof ik hier bij de Universiteit van Wageningen... in de maling wordt genomen door uh, de bioloog uh, Arnold van Vliet. Maar uh, hij was toch wel echt serieus over het feit dat hij oproept om elke vlieg op je nummerbord te gaan tellen de komende tijd en door te geven. Ik heb iets uh, beters te doen, want uh, voor mij is de maand juni en juli heel erg druk. Maar misschien dat een heleboel mensen zich wel geroepen voelen om vliegjes te gaan tellen op hun nummerplaat. Ja, onze Joris, gaan we van Joris naar Obama. Want mocht je nou toevallig een, een deze dagen in, in Frankrijk of in Ierland op de snelweg rijden... dan zou je wel eens ingehaald kunnen worden door een gigantische ketteluk. En dat zou dan weer Barack Obama kunnen zijn. Hij reist door Europa in namelijk een hele speciale ketteluk... overgevlogen uit Amerika, The Beast, heet hij ook wel. En Carlo Brandsen weet daar meer van, hoofdredacteur van auto magazine Caros. Carlo, goedenavond. Goedenavond. Dat is een, een beest van een auto zo meteen meer erover. Maar ik las wel net dat hij wel net autopech had in Ierland. Nou, hij had geen autopech. Hij, hij, hij, hij bleef haken op een drempel bij de Amerikaanse ambassade in Dublin. En dat is natuurlijk een aanfluiting. <laughs> want er staan een hoop mensen, een hoop hmm. mensen te kijken en te doen. Ja. En dan komt dus er zo'n lul van een slagschip komt natuurlijk uit. Met allemaal zwaarlichten en toestanden. Want dat ding, dat ding is geloof ik zeven meter lang. En dan, ja, dan wil het wel eens misgaan. Dan nou blijf ja, het is opgelost. Ja. Dit is inmiddels opgelost. Hey, wat is er zo... De gigantische Cadillac, dus hoe ziet hij eruit? Wat is er zo speciaal aan? Nou, ik zou je om te beginnen vertellen. Uh, uh, het is een auto die een tank wil zijn. En hij is het ook echt, Willemijn. Het is, een, het is een slagschip van een ding. En de grap is, het is eigenlijk helemaal geen Cadillac. Want hij is... Zo groot en zo zwaar. Reken op ergens rond de vijf en een half duizend kilo. Dat, ja, ach, dat is echt gigantisch. Uh, dat hij op basis staat van een, van een kleine vrachtauto. Daar hebben ze hem helemaal op gebouwd met een kennelijk huidje. Maar feitelijk is het gewoon, is, is, is gewoon een vrachtauto. Nou, hij, weet je, hij is lang. Hij is natuurlijk van top tot teen zwaar, zwaar, zwaar gepantserd. Je kan mm. er echt over, over, over uh, berenbommen mee heen rijden. En dan, ja, dan lijkt het net of die auto een windlaat, meer niet. Die rijdt hij gewoon door. Hij heeft, ja, hij heeft brand, een brandstoftank, de, de, de wand daarvan is helemaal gevuld met schuim. Dus mocht dat nou in de brand uh, schieten door een vlammenwerper of wat dan ook... Dan wordt, hij, dan wordt dat meteen geblust. Hij heeft versterkte banden. Hij heeft natuurlijk alle mogelijke communicatieapparatuur aan boord. En vooral hele dikke deuren en heel ja. erg... Dik glas. En ik kan je vertellen, dat is beroerd om in te rijden hoor. Hij zit er niet voor zo'n lol in. Ik zweer He, het je. Heb je er wel eens in gereden? Jij. Nee. Oh. nee joh, dit, dit, dit, zijn, dit zijn auto's die worden in het grootste en diepste geheim door de Secret Service in, in Amerika gebouwd. Hij ja. heeft er overigens twee. Hè. De ene die wordt nu in Dublin opgeladen, maar de volgende die staat al voor hem klaar in Engeland, waar hij vanavond landt. En, uh, maar ik weet wel hoe het is om te rijden met gepantserde auto's. Weliswaar niet zo gepanserd. Maar zelfs als, dat, als, een, als een autoruit maar twee keer zo dik is... of drie keer zo dik is als een normale ruit... dan kijkt het al helemaal niet fijn meer. Mm -hmm. Als je daar lang doorheen kijkt, word je al duizelig. Yeah. Nou, die, ruiten van, ja, die ruiten van hem die zijn, die zijn vijf, zes centimeter dik... Dus ja, dat ja, is. Uh... Want heel even inderdaad over de binnenkant, uh, dan Obama ja. zelf. Zit hij er natuurlijk wel een beetje comfortabel bij, neem ik aan. Nou ja, kijk, hey, uh, natuurlijk zit hij lekker, maar het is natuurlijk helemaal niet fijn om volledig afgesloten te zijn van de buitenwereld. Je hoort niks, nou, je ziet dus heel weinig, en je, hebt, je zit eigenlijk in een kokom. Ja. En, en, ja, en dat wiebelt en dat glijdt en dat, en, dat, en, dat, en dat helpt over naar de ene kant en naar de andere kant in een bocht. Uh, terwijl je eigenlijk geen referentie hebt. Dus nee, ik, je, ik durf iets te zweren, ze zitten er niet lekker in. Goed, jammer voor Obama, hij moet het er toch maar mee doen, de beast. Ja. Zo Dankjewel, Carlo Bransen. Zometeen na het nieuws, uh, tweede uur, BNN Today. BN.